12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Thijs H., die terecht staat voor drie moorden, doden zijn slachtoffers met vooropgezet plan. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie in de rechtszaak in Maastricht. H. heeft bekend dat hij een jaar geleden een vrouw doodstak in Den Haag. Drie dagen later stak hij een man en een vrouw dood op de Brunsumer Heide. Volgens gedragsdeskundigen was hij psychotisch en ontoerekeningsvatbaar. De eis van het Openbaar Ministerie komt later vandaag. Yeah. <laughs> De veiligheidswet die de Chinese overheid vanochtend heeft doorgevoerd schrikt demonstranten in Hongkong af. Met die wet wordt onder meer het streven naar afscheiding verboden en kunnen mensen levenslange gevangenisstraf krijgen. Tegenstanders van de wet reageren teleurgesteld. Joshua Wong, een van de oprichters van de demonstratiebeweging en leider van een oppositiepartij, stopt met zijn politieke activiteiten. Hij vindt het net als andere partijleden te gevaarlijk worden en zegt dat hij het begin is van het einde van Hongkong zoals wij dat kennen. De 25 veiligheidsregio's hebben hun handen vol aan versoepeling van de coronamaatregelen. Die versoepelingen gaan morgen in. Volgens voorzitter Bruls van de regio's kost het veel tijd om alle regelingen in het hele land gelijk te trekken. Bruls verwacht dat het nog wel even duurt voordat grote buitenevenementen zoals dansfestivals weer mogelijk zijn. Met de anderhalve meter regel. Bruls denkt wel dat er snel weer kermissen en braderieën gehouden kunnen worden. Nederlandse winkels hebben in mei ruim 8% meer omgezet dan een jaar geleden. Volgens het CBS was dat de grootste stijging in 14 jaar. Vooral doe-het-zelf zaken hadden het druk. Daar steeg de omzet met bijna een derde. Webwinkels deden ook goede zaken. Online werd 50% meer verkocht. Het weer, veel bewolking, vooral in het noorden wat lichte regen. En het wordt 18 tot 21 graden. Vanmiddag even wat zon, al snel van het zuiden uit weer bewolking en regen. Dit was het NOS Journaal.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 Dat is 023-57-30393. Mocht u opmerkingen, aanvullingen of vragen aan Andries hebben... dan kunt u ons altijd bellen. Goed. Nou, Andries, welkom in dit honderdste programma... Ja. van ZFM uit Zandvoort. <kijkt> ja, we starten bij jou. Van wie ben je, waar kom je vandaan? Hè? Van wie ben je erin? Ze nou, in dat, Zandvoort. Zeggen, dat zeggen ze hier in Zandvoort. Ja, nou...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 was, iedereen moest meewerken. Je ja, zus er ook. Ja, ik had vorige week uh, TF uh, Kras van Staverie ja, die vertelde ook dat ook. Moest de Broodwijk uh, ja. in. Ja, die woonde vroeger vlak bij ons. Toen ook van de Potrienstraat en de Helmerstraat. Precies. Ja. Want toen had je nog op ieder hoekje had je een en winkel. En alles had te eten. Ja. Dan had je haast ook geen supermarkt. He. Je bleef meestal ook een beetje bij je eigen. Je had ook haast geen toen. Dat kwam er pas veel later in. Eigenlijk toen de supermarkt kwam, of, of eigenlijk al voordat, dat je wat aan die kruiniers ging doen. En voor die tijd was het eigenlijk alleen maar aardbel, en fruit. Ja, precies. En uh, jouw vader deed dus de wijk. Waar haalde hij dan zijn groenten vandaan? En halen. Op de Koude Horen. Op de, de, kou, de Koude Horen? had je een markt ja? met verschillende grosiers, En daar werd uh, door iedereen eigenlijk uh, de groente weggehaald. Dat was geen veiling? Dat was geen veiling.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 Echt. Nou, ik heb wij nou, Dan gaan we even naar de muziek okay. luisteren. Oh, ik ben rijker rijke, dan ik, oh, ik heb verdromen. Ik op jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. Het is een hart. Dan laat van mij, dan laat van mij.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 Maar ik heb het dus waar wij de hebben. Ja, nee, dat, dat, bij dat bij weet we. ik. Ja, precies. Maar Zeemelenveld, waar nu de Potjeestraat is... Tollestraat, jan en Rijpontzoen... Dat, dat waren voetbalvelden. Dat heb ik ook wel zien. Ja. En daar heb je ook op geschaatst. Ja. Nou, ik, ik heb niet geschaatst. Ik had nee, weinig tijd voor. En ik had ook geen zin om de hele, de hele week in de kou gewerkt... om zelden ja. te gaan schaatsen. Ja. Nou, dat dus ik heb nooit leren schaatsen. Maar je zei net dat jullie ook uh, in Bentveld klant hadden. Ja. Ging je dan met de fiets of met paard nee, en wagen? Ja, met paard en wagen door. En, uh, tot Bentveld. Ja, je reed heel Zandvoort eigenlijk door. Je begon vroeg. In ja, het was de gewoon min of meer een vaste route. Je waren een vaste route, ja. We begonnen zeg maar in Noord. En we gingen zo door naar uh, Korsvoord, uh, uh, overal. Eigenlijk door heel Zandvoort heen. En zo tot, tot uh, voorbij de muur aan toe.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 Tegenover die gebouw, daar waren allemaal die tentjes met groente opgesteld. Groente, fruit. Kan je nagaan, ik kan me daar niks, want ik heb vanaf... 62 op de Friese Varkenmarkt gewerkt. Op die school, dat was er dus vlakbij. Ik kan me daar helemaal niks van. Daar was daar de kistencentrale. Daar moesten we lege kisten inleveren Op de Friese Varkenmarkt? ja. Daar moesten de lege kisten. Hè. En dan ging je door naar de koude oor. Want dat, dat komt er eigenlijk zo ja, uit het bruggetje over. Ja. Langs die kazijn. Want ik heb in die koude oor nog in dienst gelegen. Wat later al... het politiebureau werd. Ja. Wat nu het politiebureau is, ja. Daar heb ik nog in dienst gelegen. En dan uh, stond je op wacht en zag je al die grondtonenlaren. En <lacht> die kende je natuurlijk ook allemaal. <lacht> dat was wel leuk hoor. Maar je mocht natuurlijk nooit een praatje maken. Of zo langs dat wel deed Nee, Maar dat, uh, dat mocht of wacht natuurlijk niet.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 In Amsterdams Amsterdamsteras zegels Hollands als het gras als een molen aan een klas, ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen iets wat ik niet toch wel weet, dat ze mij meteen iets deed, meteen iets deed.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 Zeker bij de veteranen. En koud. Het verhoor was februari. En dan had je weer Haarnam. Gingen die ballen vaak over dat hek heen. En dan laag ze in de slope. En er was op die tijd nooit iemand die die ballen afhaalde. En die katheder scheidde. En zei: Nee, nou een paar ballen mee. Want het is koud. Als je bal erover gaat, dan kun je dus wachten. Nou, dat maakte niet zelf wel uit. Hij ze ja, nam dus geen ballen mee. Dus op een gegeven moment. Uit wij een grensrechter. En die man die wachtte zo eerlijk. Die was eigenlijk wel eens te eerlijk. En. Uh,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 En, en kan je daar nog nou, namen nou, van ja, je? Nou ja, dan kwam je eigenlijk overal, he, door heel Noord-Holland. Soms gedeelte Utrecht, heel Linkwijk bijvoorbeeld. En, uh, ja, ik kom voor noord erg veel Hollandia, die kanten op. Wij horen dus Enkhuizen. Ja, en uh, medespelers? Medespelers. En wat speelde je? Sorry. Ik speelde in Doel. Jij ja, was de keeper? Ja. Maar niet altijd, want als we een keer een minder wedstrijd hadden... Ik, ik wisselde ons vaker met Piet van Koningsbrugge. Die was ook een goede ja, keeper. was, was een een goede keeper, hoor. Ja. En dat wisselde. Als we een keer een minder wedstrijd hadden, stond je ernaast... dan stond die andere er weer in. Zo ging dat. Maar goed, ik speelde dus... Uh, met wie heb ik gespeeld? Nou ja, met uh, Water, Arne oh, ja. Stokman... Uh, Gerrit Kerkman, Gerrit Botje... Mm -hmm. uh,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 En uh, Andries en Pieter zitten samen op de kaartclub van de volkstuinvereniging. Dus dit was even een onder onsje over iemand die ook op de kaartclub ja, zit. Ja, Goed. tussendoor even. Ja, eens, omdat omdat ze dochter nou ouders er dus bij ja, zit. Ja, precies. Dus, dus, dus ja. Dus dat zijn er Stobbeler ook st in je team? St er Stobbeler ook. Arend later nog. Aaldert ook, zijn broer. Ja, dat was een beroemde voetbalgevies. Ja, voetballen. ja, ja. En, en uh, ja, Steefwater is dat er ook in.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 Het was veel het werk, daar had, had ik gewoon geen tijd. Ik zat veel buiten zand voor Ik heb later ook nog, toen ik nog bij Kuiper werkte... zat ik veel op die groenteveilingen. Toen reed ik door het hele land heen. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. daar had ik geen tijd voor. En, uh, Heel in het begin zat ik op een vrachtwagen... De reed ik altijd die route om die klanten te voorzien... van een zeg maar, bier, uh, conserven, dat is werk. En later ben ik in de groente terecht, op die geveilingen terecht gekomen. En, maar waarom moest je dan door het hele land? Nou, omdat overal werd er gekocht... Waar het goedkoop was, daar... Er is... zaten ook overal commissionairs. Maar ik kocht ook vaak zelf tussendoor. Maar bijvoorbeeld als persische tijd was... dan moest je naar het zuiden om asperget... Dan ging je dan Limburg, ja. Maar ik zat bijvoorbeeld een paar keer in de week... in de koffer, in Noord-Holland ook. Uh... In Zwaag, Blokker, Voor fruit en dat werk. Maar ik zat ook in Utrecht. Maar ik zat ook in de Betu. Ik zat ook wel in, in Gronsveld in Limburg. Dat is een eindweg. Ja, echt. Het, echt... toch onder Maastricht? Ja,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 Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vleugd? Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo lang in mei. Ha, ah, je dacht dat er geen eind was.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 Het is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle boven.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 Dus toen kwam ik niet meer zoveel onderweg. En, en ook met groente en fruit? Of nee, ook nee, hoofdzakelijk. Te de, wat ze nu ook wat Sligro ook heeft, zo'n bedrijf was dat eigenlijk. Hè? Ja, precies. Wat macro en zo'n bedrijf was dat. Maar is goede, ik heb er een goede baas aan gehad, moet ik zeggen hoor. Zo. En we hebben het gehad over Zandvoortmeeuwen. En ik wou nog even verder met de uh, volkstuin... Want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 Alle huisjes, alle hekken, alles, alles moest zich Tegenpaden alles moest weg. want uh, kwam Dat was ook nodig hoor. want we stonden zo wat, of sommige plaatsen kon je met kaplaars niet eens met de tuin komen. Zo hoog stond het water op die punten. En dat is allemaal geëgaliseerd, maar er is ook uh, over 80, 80 centimeter zand opgekomen. Dat is een boel. Ja, dan kan je op zand dan nog wel buiten. wat klegen? Ja, ja, ja, ja, ja. We, krijgen, we stellen elk jaar mist. Van stal mist komen, dan kunnen we krijgen weer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 bedrijven, onder, ah nee, bedrijven die dat allemaal die tegelpaden weer aangelegd hebben. Maar dat is in overleg met de gemeente in de provincie gebeurd. En Kreeg de iedereen zijn eigen stuk weer terug? Ja. Of is het ja. geherkaverd? Nee, je kon uh, je eigen stuk weer terugkrijgen. Nee, dat, dat, dat we hebben ons eigen... Ja.